Doral Megens met het NOS-journaal. De gouverneur van de regio Lugansk wil meer evacuaties vanuit Oost-Oekraïne. Volgens hem is zo'n 30% van het aantal inwoners nog aanwezig in steden en dorpen in Lugansk... terwijl de Russische beschietingen aanhouden. Vandaag wordt vanuit andere delen in Oekraïne geprobeerd om mensen te evacueren... zouden afspraken zijn gemaakt over tien humanitaire corridors. De politie in Zeeland heeft vannacht vijf mannen opgepakt die vermoedelijk op zoek waren naar cocaïne... Na een melding van een inbraak bij een havenbedrijf in Vlissingen, ging de politie samen met de douane erop af. Het vijftal vluchtte toen de politie het bedrijfsterrein opreed. Na een achtervolging werden de mannen opgepakt. In de loods van het bedrijf werden tassen gevonden gevuld met wit poeder, vermoedelijk cocaïne. Doordat vorig jaar vanuit een geparkeerde auto een fataal tramongeluk in Den Haag is gefilmd, is de jongen van 15 niet vervolgd. De jongen kreeg destijds ruzie met een dronken man, waarna hij hem een duw gaf. De man kwam op de rails terecht en werd door een tram doodgereden. Iets verderop stond een Tesla. Die elektrische auto's hebben meerdere camera's aan boord... en slaan automatisch beelden op als er rondom de auto iets gebeurt. Uit de beelden bleek volgens het AD dat de man herhaaldelijk de confrontatie had gezocht... en dat de jongen hem wegduwde toen de man een slaande beweging maakte. In de Formule 1 Grand Prix van Australië start Max Verstappen morgen vanaf de tweede positie. Charles Leclerc troefde hem in een eindsprint af en start op pole position. Verstappen baalde na afloop. Hij zei geen enkele ronde het volledige vertrouwen te hebben in de auto. De kwalificatie lag meerdere keren stil door een crash. Stroll en Latifi botsten hard op elkaar. En Alonso vloog van de baan na een probleem met de versnellingsbak. Het weer buien. Vanochtend mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag wat vaker de zon. Het wordt 9 graden. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen vroeg in het Noordoosten nog een enkele bui. Later overal droog en wat zon. Dan wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Naarden en Knoopunt 1 Nes heb je 20 minuten vertraging. Het rijdt langzaam over 5 kilometer door werkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. I was 19, dead. you were 23. We stayed in number 4 for 9th street. We spent 5 times. ...was het laatste piepje van Jade Bird met Lottery. Uh, ja, en Lottery, wij weten het niet echt over een loterij... ...want we hebben hier een speciale gast en die heeft gewonnen. Uh, Frederik Fransen. Hallo, Hallo. Goedemorgen, Goedemorgen Frederik. Uh, jij hebt de Bokkendorens Award, Award gewonnen. Ja, klopt. Ja, en dan nou zijn we natuurlijk heel benieuwd. Uh, de Bokkendorens is een restaurant waar je ontzettend lekker kan eten... ...ontzettend goed bediend wordt en een heerlijke wijnen kan drinken... Uh, op welke manier heb jij nou die award gewonnen? Nou, ik denk dat het toch wel heel erg in de voorbereiding heeft gezeten. Ook veel motivatie vanuit mijn werk waar ik nu werk. Namelijk restaurant Mano in Haarlem. Dat is een nieuw ja. restaurant. En, uh, en zij hadden me vooral heel erg geholpen in de keuzes maken... van nou ja, wat, wat ga je nou eigenlijk doen? En uh, van nou ja, wat, wat, hoe serveer je erbij? En, um, nou, en eigenlijk kreeg ik heel veel hulp vanuit hun. En ik heb echt gewoon een volle week volle, in volle voorbereiding gezeten... Dus euh, nou, ik denk dat dat het eigenlijk vooral heeft geholpen. En, en is dat dan. Uh, hoe gaat zo'n zo wedstrijd? Het is een wedstrijd, mag ik aannemen. In, uh, in zijn werk? Nou ja, het wordt vanuit mijn opleiding wordt het georganiseerd. Dus uh, we komen dan om tien uur s ochtends. Komen we gewoon aan in het restaurant van het Nova college Daar worden verschillende onderdelen neergezet. Uh, waaronder een wijnfles openmaken en dan een wijnfles in één keer. Uh, nou ja, goed openmaken uh, en in één keer uitschenken zonder bij te, uh, bij te vullen in zes wijnglazen. Ja. Um, een kaaswagen waar je uh, vijf verschillende kazen moet gaan snijden. Uh, daar moet je een pairing bij verzinnen. Dus onder andere nou ja, uh, wat drinken. Uh, wat heel mooi, heel mooi bij kaas past. Uh, ja. En een heel klassiek tafelbereiding, namelijk een crepe suzette. Dus je moet nog gaan flamberen o, ook. Ja, ja. Um, dus dat soort, dat soort onderdelen gaan ze dan heel erg naar kijken: van, hey, ben je stressbestendig? Uh, entertain je ook de gast, dus in dit geval dus uh, de metre en de, nou ja, de, ondernemer van uh, de bokkedorren of de eigenaar van de bokkedorren. Ja. Uh, en toch ja, blinkte ik op. Uh, ik was wel heel erg zenuwachtig. Alleen ja, blinkte ik toch wel wat meer uit als de rest, denk ik. Ja, dan nou, je wist je zenuwen ook een beetje onder controle te houden door toch vriendelijk te blijven lachen tijdens het uh, ja. stressvolle moment. Ja, ik denk dat het toch ook was dat ik uh, merkte van, nou ja, de spanning neemt het toch ook wel over en. Uh, voor mijn gevoel was ik niet zenuwachtig, maar je merkt het lichamelijk wel, want ik had een beetje trilhanden. Ja. En toen gaf ik ook gewoon aan van, nou ja, ik ben, uh, ik ben een beetje zenuwachtig en ik heb er geen controle over. Dus als ik een beetje trilhandjes heb, dan komt het daardoor. Maar normaal gesproken heb ik daar geen last van. Ja. En toen moesten ze erom lachen, dus toen dacht ik van, nou ja, ik kan maar beter eerlijk, uh, eerlijk zijn. Ik denk dat dat overigens ook altijd wel waar is. Dat, als je, dat het heel ontwapenend werkt... wanneer je gewoon aangeeft dat je ergens mee zit. En dat mensen dan ook heel veel vaker meer begrip hebben. Ja. Uh, er is iemand aan tafel aangeschoven. Een, uh, een gast aan tafel, kunnen we zeggen. <lacht> om deze uh, beeldvorming te blijven. Uh, ja, en dat is niet zomaar iemand. Uh, het is namelijk wethouder Raymond van Haafden. Maar hij is er niet als wethouder vandaag. Want hij heeft ook nog een andere functie. Hij is de voorzitter van Cuisine Culinaire Nederland. Uh, heeft hij mij gestuurd dat ik dat wist. Maar dat wist ik niet helemaal. Uh, maar ik vind het wel heel fijn om te horen. Want als iemand uh, een genieter is van uh, de fijne cuisine... dan ben ik dat zelf wel. En dat ook goed kan beoordelen. Dus uh, welkom uh, meneer ja. Van Haaf als uh, voorzitter. Dank u wel. Uh, en wat brengt u hier? Nou ja, het feit dat Frederik een geweldig resultaat geboekt heeft. Hè, want zo'n mm -hmm. wedstrijd win je niet zomaar. Wat ze zelf ook zegt. Je, het vraagt veel voorbereiding. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is, is de opleiding die je gevolgd hebt. Hè, die ervoor zorgt dat datgene wat je moet doen ook goed kan doen. En uh, ja als, als toch ook een beetje wethouder onderwijs vind ik dat heel belangrijk. Hè, dat je goed onderwijs volgt. En dat je in de praktijk de dingen doet uh, die van je verwacht worden. En uh, aan de andere kant uh, ja, je, je belangstelling voor, voor het culinaire. Voor het en gastvrouwschap uh, in de horeca. En ik denk dat dat... Uh, uh, niet uh, meer, uh, beter beantwoord kan worden... dan de wijze waarop je dat gedaan hebt. Want um, weet je waar het om gaat? Is, is dat uh, heel veel mensen... heel veel jonge mensen graag de horeca in willen. Uh, maar dan als een bijbaantje zien. En jouw opleiding zegt iets over... jouw visie over... ik wil, hoop ik dan maar... de komende jaren echt uh, de horeca in blijven. Nou, ik heb een zoon van 24... die heeft dezelfde opleiding gevolgd als jij... maar dan bij het ROC in Amsterdam. Die, heeft, die was ook uh, uh, gastheer... Een leerling van het jaar, ook alweer een aantal jaren geleden. Maar die is ook goed terechtgekomen, weet je. En ik hoop echt dat met de ervaring die je hebt opgedaan. Uh, en zeker nu uh, dat je natuurlijk in beeld bent gekomen. Hè? Want je bent niet zomaar iemand nu. In, zeker niet in Zandvoort. Uh, en ik hoop inderdaad dat je je, je weg vindt in, in de Horeca in Haarden, waar natuurlijk heel veel horeca zijn gevestigd... waar hele mooie en goede restaurants zijn... waar je het vak nog beter kan leren. Ja, en wat wil je nou nog meer dan bij de Bokkendoorns... Eh, zeg maar zo'n prijs in ontvangst te mogen nemen? Dus ik, ja, ik, ik vind het geweldig dat ze er is. Ik vind het geweldig dat een Zandvoortse gastvrouw gewonnen heeft, eerlijk gezegd. Ja, zeker. Dus, nee, top. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja, ik denk ook dat... Um, ik... Ik ben natuurlijk in de horeca begonnen in Zandvoort. Ik bedoel, we hebben het strand. En op het strand leer je vooral heel erg, nou ja, echt bij, bij benen. En gewoon echt ja. lange dagen. Uh, je bent op het strand wanneer al je vrienden op het strand liggen. Dus toen had ik maar voor mezelf bedacht van oké, okay, dan um, uh, verdien ik maar geld en geven mijn vrienden het uit. Zo ging ik het dan maar in een positieve zin draaien. Uh, maar toen toch wel voor de keuze, of tenminste toen toch wel de keuze gemaakt van hé. Hey, ik wilde wel echt de culinaire kant op, want ik durfde het altijd maar niet. En toen had ik een uh, gast, uh, gastheer of, of nee, een um, gastdocent op school. Ja. Uh, die dus de eigenaar bleek te zijn. Of bleek te zijn van restaurant Mano Haarlem. En die had mij gezien op school en die zei van nou, lijkt het je niet leuk om een proefdag bij ons te draaien? Nou, in het begin vond ik het heel lastig. Want ik kon mijn draai niet goed vinden en ik denk van pas ik hier wel in? Ben ik wel netjes genoeg? Uh, uiteindelijk bleek dat maar gewoon mijn perfectionist uh, te zijn. Ja. Dus uh, tenminste, ik bleek te per perfectionistisch te zijn. En uh, nou ja, uiteindelijk goed uitgepakt. Dus, um... En vertel eens meer over de opleiding die je doet. Want dat is natuurlijk voor heel veel luisteraars ook interessant. Ja, ik heb uh, ook op het ROC gezeten in Amsterdam. Toen was ik uh, best wel jong. En eigenlijk had ik nog niet echt een heel erg groot visie in beeld van, nou ja, wat wil ik later gaan doen. Uh, toen heb ik de keuze gemaakt om daar te stoppen op het moment dat ik 18 was. Uh, toen ben ik gaan reizen. En toen op de reis ben ik toch tot de conclusie gekomen van... oké, okay, de horeca is wel mijn ding. Ik moet niet zo onzeker erin zijn en ik moet gewoon doorgaan. Ja. Vervolgens heb ik me ingeschreven bij de mijn hotelschool in Haarlem. En had ik een intekengesprek met mijn nog steeds toenmalige mentor. Ik had daar meteen gelijk een klik mee. Ik voelde meteen welkom. Ik kom ook van het Wim gerterbach in Zandvoort. Dus ja. het is ook een kleine mbo. Dus uh, de hotelschool in Haarlem... Blijkt in een heel groot gebouw met onder andere 2000 leerlingen, studenten. Uh, terwijl eigenlijk de hotelschool is heel klein en heel fijn. Dus uh, ik voelde me meteen weer eigenlijk soort in een warm nest. En uh, nou ja, ik heb weer leuke vrienden gemaakt. Uh, en we gaan aanstaande maandag ook op culinaire reis. Dus we gaan naar Gent en we gaan naar Maastricht. Oh, heerlijk. Dan gaan we naar, een palm, uh, naar de palmbrouwerij. We gaan Oesters, uh, nou ja, bikken zeg maar. Dus dat is ja. ook hartstikke leuk. Dus uh, ja, er zit, er zit heel veel variatie en uh, motivatie in deze opleiding. Dus uh, ja, ik denk dat ik wel een goede keuze heb gemaakt. Want uh, ik zit nu weer leerjaar twee. Verder dan uh, dat ben ik uh, nog nooit gekomen. <laughs> <laughs> <laughs> dus ik denk dat dat wel, uh, nou ja, wel, iets, uh, wel iets goeds betekent. Ja. Dus, uh, ja. En, en uh, hoeveel leraren zijn er? Drie? Uh, ik denk een stuk of vijf waarvan er echt drie voor mij echt veel in beeld zijn. Dus het zijn, veel, uh, het zijn ja, echt drie docenten die echt vaker terugkomen. Ja. Dus daar bouw je dus ook een band mee op. Dus dat is ook wel heel erg leuk. En wanneer ga je afstuderen? Nou, omdat ik natuurlijk ook wel wat ouder ben en al wat meer ervaring had ten opzichte van mijn, mijn studenten, mocht ik het een half jaar versnellen. Dus Perfect. ik uh, blijk, uh, of hopelijk moet nog blijken, dat ik in februari klaar ben. Uh, Klaar ben. Nou, maar dat is een uh, reden om je dan nog een keer uit te nodigen hier in de studio om uh, ja, ja. te vertellen hoe dat gegaan is en ja, wat zeker. je uh, plannen dan zijn. Want je werkt nu en je studeert nu tegelijkertijd. Ja, klopt. Ik uh, loop namelijk nu stage, uh, dus bij Mano in Haarlem. Ja. En uh, ik heb eigenlijk mijn stage gecombineerd met het werken. Dus ik heb ervoor gekozen om dus bij een culinair restaurant eigenlijk stage te gaan lopen, uh, zodat ik daar eigenlijk van alles leer. Uh, maar dat ook zeg maar, uh, in, in mijn stage gewikkeld kan worden. Dus ik werk nu, slash stage noem ik het dan maar, vier ja. dagen in de week. Uh, en dan twee dagen in de week nog school. En toch twee dagen in de week nog school ook nog. Dus dat is uh, ja. allemaal een hele pittige, pittige ja. tijdsvulling. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, ik uh, steek er aardig wat tijd in, ja. <laughs> ja. ja. Dat klopt. En uh, kent u restaurant de Mano in Haarlem? Nee, nee. Wat je zei al, het is een vrij nieuw of jong uh, restaurant. Dus ik ben daar nou ja. nog niet geweest. Ik ook nog niet. Dus uh, wat dat gaat, gaan we een keer uh, kijken hoe ze het in de praktijk doen. Dat, dat lijkt me een hele <laughs> leuke, leuke afspraak. Omdat het is, uh, dat ik ben ook docent travel and hospitality uh, bij het uh, ROC van Amsterdam. Dus ik. Uh, ja, dus ik vind het wel leuk om in nou, praktijk ja, te zien. Zeker. En, en, en ook de, de, de combinatie. Hebben we hebben natuurlijk als, als gemeente. Uh, nog niet zo lang geleden. een samenwerkingsovereenkomst getekend. met het ROC, met uh, College Airport. Om heel Zandvoort. als uh, de stagielocatie van Nederland. Uh, te, aan te bieden. Hè? Dus niet alleen maar bepaalde bedrijven, ondernemers. Mm -hmm. maar heel Zandvoort. Uh, met kijkend naar de evenementen. met Formule 1. maar ook alle paviljoenhouders. die best wel problemen hebben. om gespecialiseerd en goed getraind personeel te kunnen vinden... om die daarbij te helpen. Dus dat is een ook een geweldig samenwerkingsverband. Dus nou ja, dit is alleen maar ontzettend leuk. En ik ben ontzettend benieuwd... naar wat je in de praktijk allemaal neerzet. En hoe je mij en ons daarover informeert. Ja, dus daar ja. zijn we heel benieuwd naar. En we komen dus ook daar zeker... Uh, want wat is Mano voor een restaurant? Waar jij uh, Mano is eigenlijk... een heel erg internationaal restaurant. Dus je kan uh, nou ja... Uh, eigenlijk... Komt het steeds wel terug op het Franse klassieke. Ja? Dus uh, Waaronder een beurre blanc kun je eten. Uh, tenminste, dat is een onderdeel van. Kookieën, uh, langoustine. Uh, wel uiteraard seizoensgebonden producten. Uh, en zoals hoofdgerecht hebben we nu uh, Dry aged lenden. Dus dat soort oh, dingen ja, kun je eigenlijk ja. allemaal eten. Dus wel echt chef's menu. Vijf tot aan zeven gangen. Uh, of natuurlijk ook à la carte. Maar ik zeg altijd, chef's menu vind ik altijd leuker. We hebben ook een wijn pairing bij, dus een wijnarrangement. Dus um, nee, heel erg leuk. Nou, dat klinkt dus een, in ieder geval een, een goede reden. Los van het feit dat jij er werkt, om eens een keer te gaan kijken... Ja. hoe je dat allemaal doet. Ja, um, nou, we hebben ook nog een feestelijk momentje. Ja, ik, ik, ik wil je uh, nogmaals ook op deze manier... Uh, heel erg feliciteren met uh, de overwinning die je hebt geboekt... Nou, wat leuk. En, en de prijs die je daarbij <laughs> hebt gekregen. Ontzettend trots dat, dat jij maar met name eigenlijk een student uit Zandvoort nu gewoon uh, de prijs heeft gewonnen als de beste gastvrouw van, nou, laten we maar zeggen... Eh? Ja. Dus uh, <laughs> helemaal goed. Ik wens je ontzettend veel succes uh, in de verdere, uh, verdere afronding van je studie. En uiteraard uh, heel veel succes in nou ja, je periode die je achteraan gaat komen in de horeca. Ik ben ontzettend blij. Uh, nou, geniet ervan. Geniet toch even na. Ja, zeker manier, wat we net gezegd hebben, gaan we gaan het al een keer uittesten natuurlijk. Ja, ja nou ja, uh, u bent van harte welkom. Ik zou wel aanraden, reserveer zeker echt wel drie tot vier weken van tevoren. Uh, we zitten namelijk al aardig vol. Nou, nu helemaal. Dus, dus, ja, ja. ja, ja. Nee, dus uh, nee, best wel ver van tevoren boeken. Dus, Oké, okay, uh, maar we hebben nu reserveen. een inside contact. Hè. We hebben jouw telefoonnummer hier staan, dus ja, wij weten ja. jou te bereiken. Als, als er we... wat uitvalt dan ben ik jullie op. Kijk, dat is helemaal <laughs> goed gekomen. Uh, nou, heel erg bedankt voor... Uh, alle uh, informatie die je gegeven hebt. Heel inspirerend ook voor veel jonge mensen. Om te zeggen van. Hey, dat is een leuke uh, baan. Of een leuke studie die ik zou kunnen gaan doen. Daar kan je ook wat bereiken. Je ziet het als je gewoon je best doet. Gewoon nog op school zit. Kun je een, een enorm prestigieuze prijs winnen. Uh, je komt op de radio. Je krijgt uh, bloemen. Het gaat uh, <lacht> fantastisch worden. Dankjewel. En u ook bedankt voor uw komst. En we gaan verder met de muziek.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 Don't you know, talking about a revolution sounds Poor people gonna rise up and get their share Poor people gonna rise up and take what's theirs About a revolution Oh no Talking about a revolution Oh while they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of the armies of salvation Wasting time In the other of the lines Sitting around Waiting for a promotion Don't you know Talking about a revolution Sounds Dat was Talking About Revolution met Tracy Chapman. Ja, en we, hebben, uh, we gaan nu niet heel veel revolutionaire dingen doen... Uh, want we hebben Hans Rijmers hier uh, in de studio... en die komt natuurlijk weer iets vertellen over jazz. En waarschijnlijk, dames en heren, gaat hij een enkeling van ons teleurstellen... en vertellen dat het uitverkocht is. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nee, het is nog niet helemaal uitgekocht. Ah, kijk. We hebben 120 reserveringen. En na nou, met 130, 135, dan is het wel vol. Dat hadden we vorige week met Corbakker en V. Klaas. Toen was het echt uh, uh, lekker vol, volle bak. Ja, geweldig. Buiten gewoon trots op dat dat uh, allemaal zo gegaan is. Nee, dat was een, was, een, was een prima concert. En ja, nu 120. 120. Dus dan mag, mogen er nog 10 bij. Okay. En, dan, en dan, is het weer, dan is het ook vol. Ja. Dus uh, de luisteraars die. Uh, vertel eens over het programma eerst. Uh, ja, nou, die... de, uh, Michael Varenkamp. Het is natuurlijk een uitgesteld uh, concert. Dat ja. zou ook eerder gebeuren. Dus alles is een beetje opgeschoven eigenlijk. Maar Michael Varenkamp een formidabele trompetist. Die al heel erg lang uh, toert in, in Nederland. Uh, met in allerlei verschillende bezettingen. Uh, met allemaal verschillende muzikanten. In kwartet en quintet en, en van alles heeft Koolhaud uh, afgestudeerd aan het Conservatorium, uh, allerlei grote big bands uh, gezeten en nu dan in wat kleinere bezettingen, maar een, een allround artiest, een allround trompetist die, uh, nou ja, wat we vroeger zeiden, die kun je een boodschap sturen. Ja. ja en dat Daar het... komt het eigenlijk op neer. Ja. <laughs> maar die gaat natuurlijk gewoon uh, daar een prachtige sfeer nou, in. Nou, dus ja, absoluut. En wij hebben er dan maar... Kijk, alle concerten hebben een thema meegegeven. Uh, uh, celebrating uh, uh, uh, uh, yeah, Desmond en Brubeck met Jasper Staps. En, en nu dan Celebrating de muziek van, van Louis Armstrong. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hij gaat doen. Hij gaat niet alleen de muziek van, van Louis Armstrong spelen. Wat de spelaar wel is, dat weet ik niet... He? Maar dat hij What a Wonderful World gaat doen... Dat, dat kan ik me zo voorstellen. Maar als hij dat niet doet... dan moeten ze mij in de afloop niet gaan roepen van... dat heb je gezegd en dat heb je niet gedaan. Ik heb geen idee, dat weet ik niet. We laten ons ook verrassen. Dus de speellijst is een uh, verrassing? Ja, absoluut. Ja, ja zeker, zeker. Ik... Uh, uh, als ik erom vraag, natuurlijk. Examen, maar ik, ik wil hem ook niet weten. Nee, nee is niet leuk. Nee, hij blaast, het is een verrassing. Uiteindelijk blaast hij wel het dak eraf. Dat denk ik wel. En, ja, ja. en we hebben natuurlijk weer een formidabel uh, uh, combo... erachter zitten met Jean-Louis van Damme... Uh, uh, piano, Edward Cossilius, Bas en... Uh, uh, Erik Koger, uh, Slagwerk. Ja, dat is toch een, weer een van de beste slagwerkers in Nederland... die ook deel uitmaakt van alle andere bezettingen... waar... Michael Varenkamp meespeelt. Oké. Okay. Ja, hij heeft dan nog een, een, een, een geweldige tour door Nederland. En dan heet hij Groot the Legends. En ja, daar spelen ze ook de, de, ja, de, de, uit de jaren 30, 40, 50. En, en, en, maar dan weer in, in, andere, uh, in andere arrangementen. En het is allemaal heel verrassend. En dus hoe... ik, ik, ik verwacht er heel veel van. En hoe is de setting in, het, in, de, in, de, in de krocht? Deze keer? Nou, er wordt natuurlijk al vanaf het begin. Hè, dus ja. we zijn nu bezig met het negentiende uh, seizoen. En wordt er uitsluitend gespeeld uh, op de vloer. Hè, dus als je de krocht binnenkomt lopen, door de grote deuren loop je ja. er binnen. Dan loop je tegen een spiegelwand aan. Hè, dus het, het, het podium laten we letterlijk links liggen. Daar doen we niks mee. Ja? Dat is ook niet zo leuk. Uh, het is veel leuker om de muzikanten en het bezoek uh, fysiek op dezelfde vloer te hebben. He? Dat je, je moet niet omhoog kijken. Ja. Je moet niet gewoon dezelfde vloer, zo is het in de oude jazzclubs ook, daar zit je op dezelfde vloer of het is een verhoging van 20 centimeter, maar meer moet niet zijn. Ja. Nou, dat, dus dat doen we hier ook. en dezelfde vloer. En dat, ik vond het wel heel opvallend, hoor... dat vorige week met uh, V. Klaassen en Krobakken... zijn natuurlijk lang geleden ooit al een keer geweest. Ja. Hè, dus uh, uh, niet samen, maar uh, afzonderlijk. En toen die binnenkwamen, toen, toen zeiden je ook van... ja, maar dit is, dit is gewoon weer zoals wij het fantastisch vinden om te spelen. Hè, dat publiek, dat zit op m, ja, anderhalf, twee meter afstand. Ja, je zit tussen het publiek eigenlijk. Ja, bijna, eigenlijk. Bijna, ja. bijna wel. Ja. Echt, dat vinden ze geweldig. Maar ik kan daar niet helemaal over oordelen. Je moet muzikant zijn hè, om, om dat op de goede manier uh, ja, om dat te kunnen zien. Om, om het leuk te vinden wat je doet. Het is een vak, maar het is zoveel leuker dat het niet alleen geld verdienen is. Maar dat je het ook leuk vindt om te spelen. En dat, en dat straalde dus ze ook wel uit. En ik verwacht dat morgen ook. Dus ja. we spelen al, al uh, 19 keer uh, 9 concerten. Uh, worden op deze manier gespeeld. En de stoelen die staan dan... Uh, even ja, die staan in, in, in, in, in, in, in een carrévorm omheen. Ja. Met wat tafels ertussen. Al een gelang het aantal bezoekers. Dus meer bezoekers, minder tafels. Aha. Minder bezoekers, heb je wat meer tafels. Want dan ziet het toch een beetje vol uit. Ja. Aan de andere kant, heb je meer tafels... kun je meer drankjes mee binnen nemen. Kun je ze kwijt. Hoef je ze niet onder je stoel te zetten... Uh, Overal is dus aangedacht. Ja, dus bij BTS heb ik altijd. Ik weet niet of je misschien in, in Amsterdam heb je Club Dauphine. Uh, ja. Dat is een kleine club uh, ja. bij het Amstelstation. En daar treden dus ook artiesten op. Ook op de grond, dus ook niet met een podium. Um, en dan, dan kun je ook wat drinken en een klein hapje eh, snoepen erbij. Dat soort dingen. Ja. Is dat uh, ook zo tijdens het uh, concert? Ja. Ja. Nou ja, kijk, de, uh, we krijgen subsidie van de gemeente. Ja. Omdat we het doen op een concertmatige manier. Dat wil zeggen, mensen kunnen binnenlopen... nemen een drankje mee, of niet, wat je wil. Je gaat zitten, uh, uh, deuren gaan dicht... Uh, uh, mond houden, luisteren. Daar komt het op neer. Daarom krijgen we de subsidie. Op het moment dat we het doen in een, in een, in een café-opstelling... Ja, dat is wat anders. Ja, ja. Dan, dan, uh, dan is het erin en eruit ja. lopen. Uh, nee. Maar daarom is het ooit hier begonnen... omdat we dat niet wilden. Althans, het ja. gaat niet om wat ik wil. Uh, uh, Erik Timmermans, die met de serie is begonnen in 2002... Uh, uh, die kwam... uit kroegen waar hij speelde. En dat wilde hij niet meer. En toen is hij hier in de krocht... is hij daarmee begonnen. Ja. En dat werkt prima te werken. Maar ja, de eerste jaren... Uh, hebben we ook wel eens met 20, 25 man daar gezeten. hoor uh, nu, nu kunnen we... het laatste anderhalf, twee jaar... is het regelmatig uitverkocht. Maar daar hebben we wel... twintig jaar over gedaan bijna. Ja. He, om dat krediet uh, te verdienen dat mensen weten van er wordt wat geprogrammeerd... en er zijn, echt, er zijn namen geweest dat mensen niet wisten... die de namen niet kenden, maar die er vanuit gingen... maar dat is krediet wat je opbouwt, van wat er geprogrammeerd wordt is goed. Ja, dat is heel belangrijk. Nou, dat, dat, ja, maar dat duurt heel lang. Ja, je moet een reputatie vestigen. Ja, nou ja, ja. precies. precies. Ja. En, en dat doe je niet op een donkere achtermiddag. Nee, maar nu heb je die gevestigd en daarom komen ja. die betere dames graag uh, steeds uh, terug. Zeker, zeker. Bekendere namen, laat ik zeker, zeggen. Zeker, zeker. Nou ja, uh, uh, kijk, uh, het boeken van die muzikanten is het minste probleem. Dat is het minste probleem? Ja, ja want we willen allemaal graag komen spelen. Kijk, als, als uh, uh, een muzikant als Benjamin Herman of, of andere uh, bekende zeggen van, het was fantastisch, wanneer mag ik weer een keer terugkomen? Ja. Dan denk ik, moh, nou, prima. Dat is een goed compliment. Ja, ik, hè? we zullen onszelf niet, niet gaan een schouder geven... maar da daar, daar mag je best trots op zijn. Ja, zeker. Dat ze het leuk vinden, echt graag weer een keer willen komen. Of we dat dan doen, is wat anders. Je, kan, je moet wel zorgen dat je iedere keer een nieuw programma maakt. Ja. En het moet ook een beetje verrassend zijn. Het blijft toch een combinatie van gevestigde namen en aanstormend talent... Ja, dat maar we hebben in het verleden aanstormend aan talent gehad. Dat zijn nu gevestigde namen. En als we die zouden willen hebben, dan wordt dat nog een hele toer. Ja. Maar het is wel weer een uitdaging. Maar het is een uitdaging die jullie vast wel aangaan. Dan, ja, ja, ja. Maar ja, goed, we hebben, nu is het uitverkocht, maar over vier weken hebben wij... Wacht even, er waren nog tien kaarten. Ja, nee, er zijn tien kaarten. Maar ja, over ja. vier weken ja. hebben we nog een ruim aantal kaarten. En daar wil ik wel even een land voor breken. Nou, vertel eens. Dat wat... wat... Men, dan komen de uh, uh, Preacher Man. Uh, Rob Moster, Hemondorgel, Chris Strick, uh, Chris Strick uh, Slagwerk. En Ephraim Trugilio, uh, sax. En dat zijn Edison-winnaars. Die hebben vorig jaar de Publieks Edison-prijs gekregen. Voor een album wat ze toen gemaakt hebben. En dat is... We hebben nog nooit een Hemelorgel, een B3 Hammond, in de krocht gehad. Dat heb ik altijd ja, graag ja. willen hebben. Maar, ja. dat komt om, maar dat praat ik alleen voor mezelf. Hè, omdat ik het fantastisch vind... We kennen allemaal de muziek van Jimmy Smith en Jimmy McGriff. En daar zijn we mee opgegroeid. Hè? Toen, althans, ja, ik, ik, ik, praat, ik praat dan voor Ik, ik ben er mee opgegroeid. Ik vind het mooi. Nou, ja, ja. Okay. Anderen ongetwijfeld ook. Dus dat wil je dan ook graag aan anderen laten horen. En zo gierend helemaal het, het is fantastisch. Dus daar hebben we nog wat kaarten. Maar het is 8 mei. Hè? Dus daar hebben we nog even de tijd. Dat mensen daarvoor kunnen reserveren. Ja, en 22 mei. Uh, André Vrolijk, maar die is nagenoeg uitverkocht. Okay. Dus dat, uh, dat, uh, dat komt vanzelf. Maar die 8 mei, kom op. 8 volle... mei zijn nog kaarten. Dus dak... Vol, volle bak willen we. Oké, okay. yes. en, en yes. Uh, bekend is natuurlijk ook dat als je naar de Jess gaat... Uh, dat er ook vaak ja. ook iets te eten is. Dat Theo zeker. Uh, iets lekkers klaar zeker, werd in de keuken. Zeker, zeker. Ja, afgelopen, afgelopen zondag heeft Theo zichzelf overtroffen. Toen moest, hij, toen moest hij voor 50 man uh, uh, koken. En ik vind het toch weer een prestatie als je ziet wat hij... Die... Wat hij dan uit de keuken tovert. Die kleine keuken en, uh, tovert. Ja, en dat dat er toch weer geweldig uitziet. En daar gaan we weer. Het is precies hetzelfde adagium van die collectiviteit. Je zit met allemaal aan twee van die lange tafels te eten. Die muziek eet ook mee. Die zit er gewoon tussenin. En iedereen kan met ze praten. En dat is heerlijk om te doen. Ja. Ik, ik bedoel, Kobakker en Veeklaas zitten daar ook gewoon aan tafel te eten en het publiek zit er omheen... en kan eens even lekker met ze praten. Ja. En niet alleen zo kijken van... op een podium... en ze vertrekken door de achterdeur... en zitten in, de, in een artiestenfoyer... of god weet waar. Ja. En, en, en, en weg. Dus het is uh, heel laagdrempelig. Zeker. En ja. heel toegankelijk. Ja, maar dat, willen we. Ja, ja. dat willen we ook. Ja. Hè? Ik, ik bedoel, laat, zal ik het nou eens heel plat zeggen? Ja, zeg het maar eens heel plat. <laughs> Iedereen die naar de wc gaat... zit met de broek op de knieën. Ja. En of je nou muzikant bent of publiek, dat maakt niet uit. Kortom, niks leuker dan op die manier met elkaar omgaan. Hè? En, en, en dan, dan ga je daar naartoe voor 15 euro. Nou, jongens, poh, moet je overeen kunnen komen. Ja. Ga naar het concertgebouw. Kost je minimaal het dubbele. Dat is dan een heel verderdheid En het En hier kun je ze aanraken. Bij wijze van spreken. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het heel dus, erg Dus uh, uh, ja, het is, het is uh, fantastisch om te doen. En als we dan toch bezig zijn... misschien toch nog eventjes de kalender een beetje doornemen... Van, uh, want we hebben nu alleen nog maar mei gehad. Ja, dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen? Ja, dan ja. is het meteen weer pauze. Ja, nee, kan dan... Ja, ja, ja. Uh, 22, uh, dus 8 mei is dan de volgende met uh, Preacherman. Ja. En dan, dan 22 mei met uh, André Vrolijk. Nou, dat is aardig vol. Ja. Uh, en, dan, en dan stoppen we ermee juni, juli, augustus heeft dat geen zin. Gaat iedereen lekker op vakantie en uh, andere dingen doen. En dan uh, gaan wij uh, de nieuwe programma's maken waarmee we dan gaan starten in september. Dus hebben we september tot en met mei. En ja, de verbouwing van de krocht, die zal dan beginnen. Nou, uh, uh, volgend jaar. Nou, begin november uh, bestaan we 20 jaar. Doen we het Twintig jaar in de krocht. Dus daar gaan we, gaan we iets, uh, uh, iets bijzonders uh, proberen uh, te doen. Het is toch wel een mijlpaal. Twintig jaar. Zeker weten. En het uh, is, is ook natuurlijk wel een beetje ook, of een beetje, een beetje boel. Ook de verdiensten van, uh, van Erik Timmermans. Dat we dit nog steeds gaan doen. Hè? Dat we, dat we, hij is er ooit mee begonnen. Hè? En, ja. en zijn, zijn, uh, zijn legacy, om het dan maar zo te zeggen. Die, ja, die willen we in stand houden en vooral volhouden. Nou, is, en, dat lukt, en dat lukt voorlopig prima. Met het enthousiasme van uh, zowel artiesten als publiek moet dat wel blijven Ja, voorgaan. oh, absoluut. En natuurlijk van bestuur en absoluut, organisatoren. Absoluut. Ja. Ja, ja, wij lopen altijd te roepen van het is hobby. Ja, nou, <laughs> is Pff, het, zo, zo langzamerhand is, is het geen hobby meer. Nou ja, na twintig jaar voel je toch een, een, een, een soort van verplichting. He, om te zorgen dat er één keer in de maand uh, een jazzconcert is. Ja. En we konden dat ook goed merken na de coronatijd. Toen we daarna weer het eerste concert hadden... ze waren ook binnen de kortste keren allemaal uitverkocht. Je bent er dan toch wel weer aan toe. Om eens even een ja. zondagmiddag helemaal onder te dompelen... in een fantastisch muziekfeest. Ja. ja. Nou, voor aanstaande zondag kunt u, als u mazzel heeft, nog eventjes... Een, uh... Ja, overigens, ja. overigens uh, uh, dat kan, je kan dan niet meer uh, ja, reserveren via de site. Uh, kan nog uh, uh, voor aankomende, dus voor morgen. Ja. Dat, dat kan dan nog een dag, dus tot eind van de dag... Uh, morgen ook niet meer, want dan zie ik het niet meer. Dan, ja. dan, dan, dan krijg ik de, het niet meer binnen. Dus maar af voor, af voor uh, 8 mei uiteraard, uiteraard wel. Voor 8 mei ja. kan via de site. En voor morgen, ja. als u snel bent... kan u ook, tot een uur of zes, zeven uur. Ja, avond, ook nog via de site. Ja. Nog via de is, site hij, uh, is hij nog niet dicht. Dan nee. is hij nog niet dicht. Nee, nee. Dus heeft u nog geen gelegenheid. Nee. En uh, kan je dan ook nog opgeven voor eten? Ja, zeker. Ja, ja. maar dat is even rechtstreeks uh, bellen Theo. Naar, uh, naar Theo. Maar ja. ik denk dat het eten voor uh, zondag... dat dat nu een beetje lastig wordt. Kijk, één ja. of twee kan ik Inkoop misschien nog wel hebben. Weer, ja. Maar hij heeft natuurlijk al zijn, zijn, uh, zijn inkopen gedaan... Ja. Voor, voor zondag. Dat, dat, ja, dat. Dus uh, voor 8 mei heeft u in ieder geval nog wel kans. Ja, uh, oh, of, absoluut. Ja, zeker. Dat zeker, ja. Zeker, zeker, ja. Nou, ja. wordt heel erg spannend. En we zeker. kijken natuurlijk ook uit naar het davende gala... in, in, in de ja. november als jullie 20 jaar bestaan. Ja. Ja. Ja. Ja. Wordt ja, dan dan een even zien, even uh, zien hoe we dat uh, in elkaar gaan steken. Nou, ja. Dat gaat ongetwijfeld lukken. Ja, dat lukt wel. Ja. Bedankt Hans. Graag uh, gedaan. Een fijn weekend en een heel mooi concert uh, morgen. Dat wens ik jullie ook allemaal. Dankjewel. When I'm furthest from myself, feeling closer to the stars, I've ways. been in danger by the dark. Myself when I feel I've been replaced. When heard this from myself, feeling closer to the stars. I've been invaded by the dark. Try to recognize myself when I feel I've been replaced. Oh, oh, oh, oh. And I can feel it kick down in my soul. Oh, oh, oh, oh. Cause I still feel it When it is hopeless I start to notice I dream, but I'll wake up soon to realize the hand of life is reaching out to lift me up. My pride, I call allegiance to myself. Oh, oh, oh. And I can feel a kick out in my soul, it's oh, oh. so pulling me back to earth. let me know oh, oh, oh. that I am not a slave, can't be contained. So pick me from the dark and pull me from the grave, cause I still feel. On the soul it seems so out of control Floating in outer space And by misplaced A part of my soul lost in the in-between But it can't keep me asleep for long cause We hebben geluisterd naar een prachtig nummer van saint Heavy Water. En daarvoor hebben we geluisterd naar Still Feel van Half-Life with Orchestra. Aan de telefoon hebben we, als het goed is, een bekende Zandvoorte Jure Keuning. Goedemorgen, dat is uh, leuk om zo te horen. Ja, toch? Uh, ja, ik bedoel, ik ben niet helemaal, uh, uh, weliswaar buitengewoon gewoon maar niet helemaal onopgemerkt voorbij gegaan. Uh, fijn dat je bent in, uh, in de uitzending. En um, vertel... Wat doet een buitengewoon raadslid? Een buitengewoon raadslid? Nou, uh, we doen eigenlijk in principe het werk wat een raadslid ook doet. Alleen, we hebben geen stemrecht. En we mogen ook niet zozeer iets indienen. Dus ik, ik leg het eigenlijk altijd uit. We zitten in de Tweede Kamer van Zandvoort. Zonder dat we inderdaad mogen stemmen. Oké. Okay. Ja. Um, maar, dan, ja. ik doe net even dat ik politiek heel uh, onkundig ben. Um, waarom heb je dan een buitengewoon raadslid nodig? Een buitengewoon raadslid is, nou ja, om moet dan verder inderdaad wel een beetje uit te leggen. Uh, we praten mee over het beleid. Ja. We hebben specifieke commissievergaderingen waar nou, ook buitengewoon raadsleden inderdaad bij kunnen zijn. Um, en we ondersteunen eigenlijk onze fractie en de raad met onze kennis. En um, eigenlijk onze mening over de stukken die daar liggen. Dus als bijvoorbeeld inderdaad een stuk over het sociaal domein zit, wat uh, ligt, wat dan meer mijn straatje is. Uh, lees ik het stuk, ga ik in gesprek met betrokkenen... Uh, ga ik in gesprek met mijn eigen fractie, met mijn fractievoorzitter... en dan koppel ik dat in principe terug aan de commissie... en dan gaan we daar met de wethouder uh, over in gesprek. Ja, maar als er dan puntje bepaaltje komt... dan moet dus de, uh, als, uh, de fractie of de raadsleden van de partij... waar je buiten raad zit van bent... die punten dus uh, dan uiteindelijk in de raadsvergadering uh, overnemen en verdedigen. In principe wel. Ik... Ik vind het toch altijd wel dat je met een open mind naar een commissievergadering moet gaan. Uh, dat is ook best beste voor het debat natuurlijk. Maar ja. je hebt als, alsnog inderdaad als eerste contact met je eigen fractie. En je hebt ook natuurlijk wel een standpunt. Maar dat betekent niet dat je standpunt natuurlijk vaststaat. Dat zou zonde zijn voor het gesprek in de raad. Maar goed, ja. Dus in principe ga je eerst inderdaad in gesprek met de betrokkenen. Daarna met je eigen fractie en daarna met de commissie. Oké, okay. Nou, en jij, vertelt, uh, jij bent buitengewoon raadslid... Uh, en je, je vertelt al iets over het sociaal domein... een van jouw terreinen is, of misschien wel mm -hmm. jouw terrein. Uh, ho, ho, hoe zit dat? Nou ja, um, als buitengewoon raadslid heb je het ook best wel druk. Ja. Um, zeker wat ik wel vaak hoor voor de vergoeding die je krijgt. Je krijgt vrijwilligersvergoeding. En je bent soms wel inderdaad nou, 20 uur per week bezig met lezen... met mensen spreken. Dus dat is best wel veel. Um, en daardoor is het... In mijn ogen niet altijd mogelijk om als buitenvoorraadslid op alle punten te uh, spitsen. Nee. En daarom hebben we in onze eigen fractie gewoon een, een bepaald uh, ja, onderverdeling, met nou, in ons geval Karim, die in principe alles doet. En dan, nou, nu ik en Nicky, of Nicky en ik, die samen specifieke punten pakken. Dus ik ga heel erg op het sociaal domein. Als er iets inkomt over het sociaal domein, als er signalen over het domein komen, pak ik het op, ga ik daar inderdaad onderzoek naar doen. Um, en Nicky gaat het nu voornamelijk over bouwprojecten doen. En in die zin ondersteunen we Karim daarmee, met onze kennis. En zeker inderdaad als eenmansfractie, wat Karim dus in principe is, inderdaad, ja. kan het best wel druk zijn. En daarom zijn wij er ook ter ondersteuning om de druk van de raadsleden, in dit geval ons raadslid, te, even een beetje minder te maken. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, ja. Nou zeg je dus, er zijn twee buitengewoon raadsleden voor GroenLinks, ja. met één zetel. Hebben alle partijen op ieder uh, raadslid een, twee buitengewoon raadsleden, of... Uh, Nee, uh, iedere partij mag twee Duitse raadsleden aanwijzen. Aha. Uh, niet iedere partij doet dat. Ik weet bijvoorbeeld dat de um, VVD-fractie de vorige vier jaar op een gegeven moment wel Salita Duin had aangewezen, maar in het begin het zonder heeft gedaan. Ja, en, ja niet, niet iedere partij doet dat. Uh, wij hebben dat wel gedaan, als eenmansfractie heb je het gewoon soms wat druk. Ik bijvoorbeeld, um, ja. PvdA, of PvdA heeft dat ook gedaan. Met, uh, ja. Ja. Dus het, het kan in principe, ja. Ja, dus per partij, ongeacht de grootte van de partij... mag je twee buitengewoon raadsleden ja. aanwijzen. Ja. Oké, okay. en nou zeg je, uh, sociaal domein is jouw uh, speerpunt. Dus uh, wa waarom uh, sociaal domein? Waarom niet bijvoorbeeld uh, uh, economie of horeca? Nou, het sociaal domein, dat is waar mijn studie ook zelf in ligt. Ik uh, ben nog 22 jaar, ik heb een hbo afgerond in toegepaste psychologie met de richting sociale veiligheid. Ja. Ik studeer nu een master preventieve jeugd op een opvoeding. Ik heb heel veel stages gelopen in het sociaal domein. Uh, dus daarom, ik zeg niet dat ik een groot expert in ben, maar daardoor weet ik mijn weg wel te vinden daarin. Nou, dus ja. dat is de reden dat ik uh, het sociaal domein onder me heb vallen. Ja, nou als ik het zo beluister, ja. dan, dan moet je, ben je daar toch best wel een aardige landexpert in. Met, uh, ja. ja. En dan ook nog eens al, al de stukken die je dan moet lezen. Uh, mm. Mensen hebben het vaak over uh, het raadswerk, hè? En, en, ja. en het commissiewerk, zal ik dat er even bij nemen. En die zeggen van, uh, ja mensen die zitten daar maar in een vergadering, één, twee vergaderingen in de maand... en dan is het wel klaar. Uh, hoe, hoe zit dat qua tijdsbesteding? Ik, ja, ik snap natuurlijk wel dat mensen het zo zien, want in principe zien zij... De, 1 A2-vergaderingen... Of, of commissievergadering en de raadsvergadering... Ja. Uh, ...per maand. Uh, maar daarbuiten valt natuurlijk nog veel meer werk... ...want het ja. valt natuurlijk ook met het lezen van de stukken... ...maar ook de mensen spreken die... ...betrokken zijn bij de stukken. En daar zit ook heel veel werk in. Bijvoorbeeld... ...een van de laatste punten ging over de... ...manege in Bentveld. Nou, er was toen inderdaad ook bij Bentveld... ...bij de manege een heel, uh, hele dag georganiseerd... ...waar ik ja, in dit geval om wel Karim heen ging... Maar het gaat dan ook over het spreken van de mensen. Dus je bent er veel meer tijd aan kwijt dan mensen daadwerkelijk zien. Je moet natuurlijk ook overleggen met je fractie. Overleggen uh, met de mensen die er, bij, zoals ik al zei, betrokken bij zijn. Dus het is meer werk dan je zou denken. Ja, en stond ja. um, uh, uh, jij op de lijst voor GroenLinks? Ik stond op de lijst voor GroenLinks. Ik weet, volgens mij is het een verplichting dat je op een lijst stond. Het maakt volgens mij niet uit welke lijst. Dat, dat heb ik me laten vertellen. weet ik niet zeker. Maar ik stond ja. zelf op de lijst van GroenLinks. Ja. Ah, ja, ja, dat is op zich natuurlijk ook wel uh, logisch. Dat je niet op de lijst van een andere partij staat... als je ja. zo GroenLinks in de, in de commissie gaat zitten. Ja, ja. En, en, en geeft het uh, uh, een boel voldoening dat buitengewoon raadslid werkt? Ja, op zich wel. Uh, ja. Het is natuurlijk... Wat ik al zei, je moet het niet doen voor de vergoeding. Dat, dat nee. is gewoon nieuw. Dus... Het is voornamelijk om je stem te laten horen, om je punten te vertegenwoordigen... maar ook eigenlijk om de inwoners te vertegenwoordigen die je spreekt. Want dat is wel uiteindelijk... of je nou raadslid, bent, commissielid, in het college zit, wat dan ook... je bent er natuurlijk voor de inwoners. En dat, ja, als je punten maakt en die worden ook meegenomen... dat geeft wel voldoening, ja. En als, punten, als je punten maakt die niet worden meegenomen... Ja, dan moet je de volgende keer maar wat harder stijden om toch uh, je punten mee te geven. Ja. Dus het is heel erg uh, nuttig, heel erg leuk. Dan ben je 22, je studeert, je ja. werkt en je bent buitengewoon raadslid. Ja. Dat is, ja. Uh, uh, heb je nog tijd voor iets anders? Nou, ik, ik, ik heb het best wel vaak met vrienden erover, inderdaad. Ik heb het soms best wel druk. Soms, inderdaad, uh, ik heb ook nog even twee sporten hiernaast. Twee sporten? Dus, Welke sporten doe je dan? Ja, zaal- en veldvoetbal. Oh. En dat train je natuurlijk ook één à twee keer per week. Ja. Uh, per sport en twee wedstrijden dan. Dus soms vallen inderdaad wel eens dingetjes weg. In mijn ogen, school is op dit moment het belangrijkste. Ik ben ook nu aan het afstuderen, dus daar heb ik mijn volledige focus op. Um, Buiten gewoon raadlid, raadlidmaatschap, dat vind ik ook heel belangrijk. Daar heb ik ook veel tijd in uh, wat ik steek. En eigenlijk in het weekend is voornamelijk mijn privéleven belangrijk. Dus inderdaad sport, uh, mijn vrienden. Maar door de week zie ik het gewoon als een normale werkweek... waar ik binnenkort in ga rollen. Um, alleen dan is het net wat drukker met bepaalde avonden erbij. Dus ja, het zit soms wel heel druk en het is soms wel lastig om al die balletjes uh, op te gooien. Maar het is wel heel leuk en daar doe je het uiteindelijk voor. Ik heb er een beetje energie van. Nou, Jeroen, ja. je bent uh, 22, zei je net. Ja. Uh, en waarom heb jij, uh, ben jij buiten van voor GroenLinks en niet voor een andere partij? Nou, ik ben er vier jaar geleden, nou misschien wel vijf jaar geleden, inge, ingestrooid. Dat was na de Tweede Kamerverkiezingen. Uh, ik mocht toen nog niet stemmen. En ik zat er met een vriend te praten over nou, welke partij zou nou een beetje bij ons passen. En hij was toen gevraagd door Karim, voor GroenLinks. En nou, door dat gesprek uh, vroeg die vriend aan mij van... Oh, wil je mee naar dat gesprek met Karim? Nou, nah, prima. Dus ik ben met Karim gaan praten. En... Ja, eigenlijk alle punten die hij maakte... dacht ik, hé, hey, hier ben ik het wel mee eens. Ik ben het niet met alles eens van GroenLinks landelijk. Um, ik denk dat ik als ik die wijze van op 90% kom... wat nog steeds best wel hoog is... maar soms kan je natuurlijk wel kritiek leveren op je eigen partij. Zeker. Maar eigenlijk uit het gesprek met Karim... ben ik meer onderzoek gaan doen naar GroenLinks. En ik dacht, ja, dit sluit bij me aan. En ik ben ook onderzoek gaan doen naar andere partijen... want je kan natuurlijk niet zomaar denken van, nou, dit, uh, dit is 100% mijn partij, dus ik ben ook gaan kijken inderdaad naar wel wat andere linkse partijen. En uiteindelijk ben ik toch bij GroenLinks gebleven. Nou, dat is een, een heel mooi verhaal. We hebben een beetje <lacht> een kijk gekregen op wie uh, op je bent, Jurre, uh, en wat je allemaal doet. Dat is ontzettend veel, ontzettend leuk. Ik vind het ook heel erg knap hoe je dat allemaal weet te combineren en uh, op een enthousiaste manier weet uh, vol te houden. Ja, dat, uh, soms vind ik het ook ja. wel heel knap. Maar goed, ik uh, vind mezelf altijd wel positief. Dus dat, is, uh, dat helpt ja, wel. En dan nu op zaterdag weer op de radio. Zo. We gaan uh, luisteren naar een, een, een mooi stukje muziek... ten te einde van dit interview. Um, ik wens jou nog een heel fijn uh, weekend. Ik hoop dat je uh, geen voetballen gemist hebt... vanwege dit interview. Nee, nee, dat heb ik niet. De wedstrijd was afgelast. Dus dat... Uh, yeah. Ach, ondanks het mooie weer. <laughs> ja. um, ik wens je dan een heel fijn weekend. En dan uh, spreken we jou vast een volgende keer. Hé, hey, zelfde. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Dag. you're your heart is too strong anyway we need to fetch back the time they have stolen from us Ja, dames en heren, we hebben de uitzending weer gehad. Het was een, een interessante uitzending die nogal hoppelig begon met allerlei technische storingen. Niet bereikbaar, de, de telefoonverbindingen die uitvielen. Maar uh, met de dank aan Isabel Goerendson, die het hoofd cool heeft gehouden, hebben we dat op deze prettige manier weten op te lossen. Ik wil bedanken alle mensen die hebben meegewerkt aan deze uitzending, natuurlijk onze gasten, de techniek van Isabel Goorenson, de jingles en de muziek door Jelma Koper, de redactie door Ger Rutte en de presentatie van mijzelf. Mocht u zeggen dat ik wil deze uitzending terugluisteren, wil dan kan dat natuurlijk allemaal via www.zfmzandvoort.nl of maandag tussen 10 en 12 kunt u de uitzending ook terugluisteren. Dit weekend zijn er heel veel interessante dingen op ZFM. U kunt uh, tussen 1 en 2 luisteren naar de editie van het programma Zandvoort uit Zandvoort. Met Mario Zandvoort met Oud-Hollandse muziek. En u kunt ook luisteren vandaag van 2 tot 5 naar Rob Harms en Albert Vos, Zandvoort op zaterdag. Voor meer informatie kijkt u op www.zfmzandvoort.nl of de ZFM-app. Dank u wel. Heeft u tips voor de redactie of opmerkingen? Dan kunt u dit meenemen naar redactie.apenstaartje.zfmzandvoort.nl en we wensen u een heel fijn weekend A ceux qui n'en ont pas A ceux qui n'en ont pas Rosa Rosa Quand on fout le bordel tu nettoies Et toi Albert Quand on trinque tu ramasses les verres Céline batter Toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette, arrête Toi la fête, tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières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 à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas Pilote d'avion ou infirmière chauffeur de camion hôtesse de l'air boulanger ou marin pêcheur un verre aux champions des pires horaires aux jeunes parents bercés par les fleurs aux insomniacs de profession